Vier uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Moslimbroederschap zegt dat de Egyptenaren de conceptgrondwet hebben goedgekeurd. Volgens de broederschap heeft 64 procent van de Egyptenaren... in twee rondes van een referendum voor de grondwet gestemd. Ook een van de belangrijkste oppositiepartijen, het Nationale Reddingsfront... gaat ervan uit dat de conceptgrondwet door een meerderheid van de Egyptenaren wordt goedgekeurd. De officiële uitslag wordt maandag pas verwacht. De opkomst zou beide dagen rond de 30 procent hebben gelegen.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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. All right. Het is uh, drie minuten over vier. En uh, het, uh, het kerstgevoel. Ik vind het wel leuk. Ik, ik heb het... Ja, ik, ik ben niet heel erg van de kerst, maar ik vind het toch wel altijd een leuke periode. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij het ervaart. Hoe vier jij het? Ben je extra lief voor je medemens? Geef je net even een duppje extra aan die daklozen bij jou, Albert Heijn? Help je misschien wel je... Ja, je broer die wil graag een reis naar Australië. En hij is aan het sparen. En dan zeg je van, hier, kerst, 50 euro. Help je toch weer een beetje de goede kant op. Hoe vier jij kerst 0800 1121 En ben je dan ook een beetje aardiger voor je medemens? Karin, um, ik... Um... Jij, jij belt me naar 0800 1121. En jij, hoe, hoe vier jij kerst? Hallo, Karin? Ik hoor wel wat aan de andere kant van de lijn. Ik ben heel benieuwd. Karin, Hallo. goedenacht. Hoi. Hé, hey, daar ben je. Goedenacht. Ja. Hoe vier jij kerst? Ik moest, telefoon, ik moest even mijn telefoon goed vasthouden. Die zit in de adapter dus vandaag. Ah, oké. Okay. Ja. Maar... Ben ik in de, in de Je bent zeker in de uitzending. Goeienacht. Ja, ja, fijne kerst alvast. Ja, nou, een hele goede nacht iedereen. Wat een schande. Nee, nee, nee, allemaal niet, jongen. Het mag allemaal een beetje op dit tijdstip, hè. Dan ben je misschien een beetje, een beetje suffig, een beetje moeig. En dan, dan kan het niet allemaal even snel gaan altijd. Maar uh, jij, jij komt uit Marokko, maar je viert wel ja. kerst op een Hollandse manier. Nou, niet, niet, niet, niet helemaal in details, met een boom of zo, weet ik veel wat. Nee, dat doe ik niet. Uh, maar moest je, je luisteren. Kijk, laten we eerlijk zijn. Uh, ik ben een Marokkaanse. Ik woon mijn leven lang al in Nederland. Ja. ja? Opgegroeid, uh, studies gevolgd, vrienden, vriendinnen gemaakt, uh, hobby's, noem maar, et cetera, et cetera. Nou, ben ik heel eerlijk, hè. Mm -hmm. En dat is naar alle moslims, richting alle moslims en alle Marokkanen en Turken en alles, ja... Kijk, die oudere mevrouw van net, die schept een band met een meid van 25. Ja. Die krijgt op een dag te horen, sorry, maar wij moeten het contact verbreken... omdat ik niet met je om mag gaan, vanwege nee. mijn geloof. Ja. Dat wil ik tegen het meisje zeggen, met alle respect, hè. Zij is Turks, ik ben Marokkaans, we hebben één godsdienst. Maar dat vraag ik me af. Als jij niet met zulke mensen om wil gaan, ja? Wat doe je dan in godsnaam in een land zoals Nederland... En ook dit ook in het kader van kerstmis. Kerstmis is een christelijk geloof. Ja. Tenminste, voor zover men denkt dat het een christelijk geloof is. Ja? Je leeft in een christelijk land. Je neemt Voor het gemak neem je wel een Nederlands paspoort aan. Uh -huh. Je voelt je niet Nederlands, maar je doet het puur voor het gemak. Je wilt niet eens een Nederlander zijn. Nee. Ja? Want de Nederlander wordt geassocieerd met, een, met, met, met, met de christenen. Je maakt gebruik van alle uh, mogelijkheden uh, in Nederland. Maar daarnaast wil jij niet met Nederlanders omgaan. Hoe kan het dan? Dan heb ik zoiets van, en, en, en, en dan gaan we terug naar wat veel Nederlanders geroepen hebben in de afgelopen jaren. Dan heb ik zoiets van, rot dan op naar je eigen land. Ja, maar vind jij... Ja. Maar jij, dan, dan vind jij van: dan moet je ook alles doen als je dan hier woont. En dan moet je ook uh, om kunnen gaan met iedereen. En bijvoorbeeld ook, want zo begonnen we dit gesprek: Kerst vieren. Want dat hoort ja, dan bij de Nederlandse maatschappij. Dat is een gebruik. eigen keuze. Dus dat is een eigen keuze. Ja. Ik heb het nu niet specifiek over het Kerstvieren. Dat is een eigen keuze. Ieder doet het op, op zijn manier. Maar wat ik niet begrijp is dus dat er zoveel, zoveel buitenlanders zijn. Dan heb ik het alleen maar over de buitenlanders met een islamitische achtergrond. Die willen niet uh, met, met, met, met ongelovigen of christenen of, of Nederlanders omgaan omdat zij niet in dezelfde God geloven. Nee. Maar daarentegen wil je wel tussen ze leven, gebruik maken van alle sociale voorzieningen. Dan vraag ik me af met het meisje, met alle respect, en ik hoop echt dat ze, dat ze ooit zal genezen of dat ze haar pijn zal verlichten. Maar heb ik wel zoiets van: je wordt wel door Hollanders uh, gesteund in je ziekte. Je, wordt wel, je maakt wel gebruik van alle faciliteiten hier in Nederland. Ja, En die ontmoeting, en die ontmoeting was mooi. Dus, want het, het, het, ik, ik zat even ja. voor degene die net luisterde even vertellen. Er was een, een oudere dame, Cora, van 65. En die had ja. een meisje van ja. 25 leren kennen. Ja. En uh, een beetje in de kerstgedachte ook. Dan hebben ze, zijn ze vrienden geworden. En op een gegeven moment wilde uh, het Turkse meisje niet meer met Cora omgaan. Omdat uh, ja, ze, ze had verdiept in het geloof. En het zoiets had van, ja, maar dan ik kan niet meer met je omgaan nu. Ja, maar als je als je, als je, je dan verdiept hebt in het geloof... en je, je, je, je, je leest bijvoorbeeld dat je niet met ongelovigen om mag gaan of wat dan ook... dan heb ik zoiets van, eigenlijk als we zo diep gaan graven in het geloof... dan mogen wij hier niet eens leven in Nederland. Oh ja. We mogen alleen om twee redenen hier zijn, of om één reden hier zijn. En dat is alleen maar om het geloof te prediken. En voor de rest moet je dan in een islamitisch land gaan leven. Ja. Mevrouw is Turkse. Zelfs in Turkije hebben ze niet een islamitische wetgeving. Dus waar hebben wij het over? Nee. Maar, maar, is... Karin, laten we het, want ja. dat was eigenlijk mijn oproep natuurlijk. En daar wil ik ook een beetje in die sfeer komen. En ook even over kerst hebben, want ik vind het wel interessant. Jij zegt van, ik vier kerst op een Hollandse manier, maar met Marokkaanse invloeden. Ik ben ik heel benieuwd hoe je dan kerst viert. Uh, ja, nou kijk vroeger, ik weet nog vroeger dat ik een jaartje of uh, vijf, zes, zeven, acht, hè, noem maar op, uh, was en dan gingen we naar kerstdiner en dan... Uh... Dan kregen we van huis dan gingen we een dag van tevoren of die, die, die middag gingen we uh, kerstkleding kopen. En dan werden we helemaal in een jasje gestopt en dan gingen we naar het kerstdiner toe. En het was niet uh, omdat wij uh, geloofden in, in, het, in het kerstfeest of wat dan ook. Maar het zijn bepaalde uh, uh, uh, cultuurgebonden uh, dingen. En, en, en, en dan hoef je niet eens zo de, te ver te denken dat je het in je hart moet dragen. Dat we in Jezus. Wij geloven in Jezus, maar op een andere manier. Uh, wij wij uh, uh, herdenken hem ook anders. Uh, maar meer omdat het gewoon een stuk cultuur is. Dat, dat, dat, dat hoort gewoon bij Nederland. Dat hoort gewoon bij. Ja, dat hoort gewoon in de omgeving waar je leeft. En ik vier het dan op mijn manier. Ik heb dan geen kerstboom of slingers of nee. werk wat uh, in huis. Maar met kerst dan zit ik wel lekker gezellig thuis en dan kijken we filmpjes, maar, uh, uh, uh, muziekje erbij. Kijken er en, uh, ook kerstfilms? Ja, ik kijk wel kerstfilms. Ja, ja, leuk. En het is niet omdat ik hier geloof in, in het hele verhaal. Nee, nee, nee, nee, maar dat wil ik ook loslaten. Ik ben gewoon benieuwd hoe jij dan bij de kerst erbij. zit. Dat hoort er gewoon ja. mee. En als het mij niet bevalt of ik wil niet, mijn buurman die is, uh, uh, uh, voor zover ik weet, homo. Uh, mijn anderen zijn uh, een, een Joodse vrouw verderop. De andere is uh, niet gelovig. Ik krijg van hun allemaal een kerstkaartje. En uit respect geef ik dan geen kerstkaartje ja. toe, Dan geef ik een doosje chocola terug. Ja, maar vind je wel mooi dat, dat, dat gewoon al die culturen uh, dan bij elkaar komen. En dat, dan, dan is er toch een soort verbroedering bij de kerst. Ja, maar zo hoort het toch. gewoon. Ja. Ik bedoel, uiteindelijk stammen we van één... Van, van, van één persoon af en uiteindelijk, ja, we moeten het toch met elkaar, we moeten toch met elkaar zien, zien te regelen in deze Absoluut. wereld. Ja, en hoe ga je deze kerst vieren? Ik ga lekker genieten. Ja. Lekker thuis, filmpjes, uh, van alles en nog wat eigenlijk, maar meer, meer thuis. Lekker. Ja. ja. Heb je er zin in? Ik heb er heel erg zin in, ja. Heel goed. Ja, ja, maar sowieso rond deze dagen. Uh, mensen zijn gewoon uh, lief voor elkaar ook en dat soort dingen. En dat breng je toch, toch enigszins toch dichter bij elkaar. Ja, en dat is toch wel al die kerstgedachte waar ik ja, dat, het uh, nou, vorige het uur ook over had. Vooral, vooral als je, als je een, een, een, een, he, niet een originele uh, een, een Nederlandse bent... is het toch belangrijk dat je toch... Uh, ik, het, het is mijn keus, of tenminste, mijn, ja, het is mijn keus om hier te zijn. En als ik dan hier aan ben... Ja, sorry, dan, uh, uh, uh, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, de bekende slogan, aanpassen. Ja. Het hoeft ben... niet eens te ver te zijn dat je in bepaalde dingen moet geloven of wat dan ook. Maar je hoort je gewoon aan te passen. Hij ja. gaat het uh, feest dat kerst heet vieren, uh, dinsdag en woensdag. Ik wens je een hele fijne kerst, Karin. Jullie ook en iedereen die luistert. Yes, dankjewel. Dankjewel, <lacht> Oké. Okay. Zometeen ben ik nog even met Erik. Die, uh, die heeft een speciale actie gedaan, zo voor de kerst. Een paar jaar terug toen dacht hij van ja ik kan het allemaal wel gebruiken speel goed en eten en zo, maar ik kan het beter aan andere mensen geven. Eerst dit. Cut my hair. It just the other day. It's getting Could've said it wasn't in my way, but I didn't, and I wonder why I feel like letting my Together I'm going to get down in that sunny southern weather Crosby Tale's Nash, Almost Cut My Hair. <laughs> ik vind het wel een, een toepasselijke plaat, ik heb heel lang haar. En dan, uh, nee, nee, ik ben er nog niet van plan om het te gaan knippen hoor. Goedenacht nachtbrakers. Radio 1. En het, uh, het, het, het gaat over kerst en hoe je het viert. En of je wel eens een hele bijzondere kerst hebt gehad. En um, ik krijg een mailtje van Pim Lucas Brown. En dat is een heel leuk mailtje, want hij zegt... Uh, mijn kerst is bijzonder dit jaar. Ik zit voor studie in Beijing. En vieren dus zonder mijn vriendin. Mijn ouders komen tweede kerstdag gelukkig wel, dus ik hoef me niet helemaal eens aan te voelen. Morgenavond uh, is uh, kerstavond ook hier en dan doen we wat met studiegenoten. Secret Santa. Dus dat wordt ook hartstikke gezellig. Groetjes, Pim Lucas-Brown uit uh, Beijing. Vind ik leuk. Dat ook, uh, ja, je kan natuurlijk over de hele wereld luisteren. Radio1.nl, huppakee. Ben je er gewoon bij. En je kan ook uit de hele wereld bellen, hè, want het is een gratis nummer 0800-1121. Erik, goeienacht. Frank, Frank, Hoi, Ja, Frank, waar bel jij vandaan? Uh, van Arnhem. Arnhem. Ah, oh, dat is een stukje minder ver. Ja, dat is ver. niet veel. <laughs> nee. even, even, even, even, even eerst standaard. Uh, ja. Almost cut my hair. Uh, van wie was dat? ik vond het een geweldig nummer. Uh, Cross Me Still, Nash Young. Huh? Oké. Okay. Ja, uh, heel het mooi. Even, even, almost cut my hair. Onthoud hem. Ja, nee, dat was geweldig. Ja, ik, heb het, ik heb het ook lang gehad. Uh, ik ben toch ook niet spannend. Maar... <laughs> Waarom ben je eigenlijk ben nog wakker, Erik? Wat zeg je? Waarom ben je eigenlijk nog wakker? De uh, ik ik uh, slaap heel slecht. Oké, okay, dus je dacht van ik zet de radio aan en je hoorde mij je dacht ik ga bellen. Ja, nou ik hoorde dat je over kerst had en ik heb dus uh, Sorry, <coughs> sorry. Drie, drie jaar geleden heb ik uh, met mijn toenmalige vriendin, toen hadden ze met de kerst van... We gaan van elkaar op de cadeautjes, weet je. Altijd geen, met, uh, ja, we moeten elkaar dan nog geven. Want in principe, je hebt alles, je kan weer een associatie krijgen of een ditje of een datje. En dan staat er weer wat een dan? jaar op je nachtkastje. het <laughs> verkeerde is wel oh, ja. <laughs> maar toen uh, Toen hadden we dus bedacht, weet je wat we gaan doen? Gewoon, ik, zal, ik zal het bedrijf zelf niet noemen, maar normaal kochten we voor 40, 50 euro cadeautjes voor elkaar, of cadeautjes. En toen hebben we bij elkaar gelegd, toen zijn we naar een winkel gegaan. En toen hebben we allemaal kinderspeelgoed gekocht. Van tekenboeken tot stiften en popjes en weet ik, noem het maar op, oudtjes. Nou, toen kwamen we dus met vier tassen thuis. En dat zijn we naar Tosgetoor gegaan. dat hebben we opgestuurd naar de voedselbank. Oh, wat goed! Die moeder, die, waarvan de ouders het slecht hebben zeg maar, weinig geld hebben. De, die kinderen kunnen niks doen. En dat, dat heeft zo'n fijn gevoel gegeven. Het was voor het eerst in mijn leven dat ik het ook deed, zeg maar. Ik heb het er nou nog niet meer gedaan en dit jaar zit het er ook niet aan dat het financieel verbasterd zit. Mm -hmm. Maar dat gaf wel een heel tof gevoel. Maar het is ook echt de kerstgedachte bij uitstek natuurlijk. Ja, dat, dat bedoel ik. Dat, dat, dat, als ik, jij zegt van, ja wat, wat is je speciale kerst? Nou, dat, dat was echt een speciale kerst. En dan keek je mekaar aan. Dan had je echt iets van, wauw, er zit nog gewoon iemand cadeautjes uit te pakken. En dan zie je gewoon dat schoeltje van, van die kinderen voor je, weet je ja. wel. En daar was de voedselbank dan ook wel heel erg blij mee. Ja, dat, dat, dat, ik, ik, ik, ik hoorde toevallig drie weken daarvoor of zo hoorde ik een oproep van de voedselbank als mensen dingen wil doneren of zo, ja. weet je wel. Of, of een kerstpakket of weet ik veel wat. En ze zei van ja, dan kun je ook uh, dat kun je dan doneren en dat wordt dan komt uh, dan bij, bij de kinderen terecht en zo. Ja, te gek. Echt en heel dat vet. was echt, echt, echt een kerstgevoel die, die nou die heb ik nog nooit gevoeld gewoon. En dan had je toen ook, want toen had je ook natuurlijk, eigenlijk nog wel een leukere kerst ook dan. Want dan had je met dat gevoel waarschijnlijk iets lekkers te eten op, op kerstavond ja, of nou, kerstavond. Het, ja, het, het, het, het was meer toen je het postkantoor uit kwam zeg maar toen het was verstuurd weet je, dat je me echt aankeek van wauw, wat hebben we nou gedaan weet je, dit is echt gek. En nu zit je iets krapper bij kast dit jaar, hoe ga je dan, hoe ga je dan nu vieren? de uh, eerste kerstdag ben ik gewoon lekker thuis alleen, dan ga ik gewoon lekker televisie kijken, kerstfilms, daar hou ik altijd van, dan lekker eten. En de tweede kerstdag met, uh, met een vriend en een vriendin, dan gaan we lekker eten. Oh, fijn, gewoon lekker met, uh, met nou, bekenden om je heen en uh, ja. bijpraten en gewoon genieten van dat je met elkaar bent. Ja, precies. Ja, de eerste, eerste kerstdag dan, uh, ja. dan ga ik gewoon lekker, lekker kerstfilms kijken en zo. En gewoon dan. even lekker tot rust komen ook. Je hebt waarschijnlijk ook een druk jaar gehad en het is ook een beetje bijkomen, toch? Ja, het is, het is een raar jaar geweest. Laat ik hem lang ophouden. <laughs> dus ja, dan ga ik er lekker een beetje bij komen. het ja, is allemaal niet zo heel speciaal, maar, maar als je een speciaal kerstgevoel... Dat was voor mij echt een speciaal kerstgevoel. Dat je inderdaad uh, ja, die kleine sponsjes voor je, voor, je, voor je ogen zag, weet je wel. Dat is toch een cadeautje onder de en zo. Ik vind het een hele goede actie van je. Ja, nou, ik, ik hoop dat het volgend jaar dat, dat ik weer wat, uh, wat extra friends heb. Dan ga ik het gewoon doen, weet je wel. Dan, uh, er zijn natuurlijk genoeg kinderen die het gewoon iets slechter hebben als anderen. Ja. En uh, ik denk, dit was toevallig laatst ook op de televisie of zo, een stuk over de voedselbank en zo. Dat is verschrikkelijk gewoon die mensen moeten leven, joh. Absoluut. Ik ben, ik ben trots op je, dat jij het hebt nou, gedaan drie jaar geleden. Je, en je draait <laughs> ontzettend goede muziek. Die, die, die laatste was echt oneerst vet. Ja, tof. Ik ben blij dat je... Het is al heel oud, hè? Het is uit de jaren zestig. Ja, 60, maar graag, maar ja, ja. ja ik, ben, ik ben 44, dat is ook wel heel oud eigenlijk. Nou, ah, valt nog wel mee, valt nog wel mee. <laughs> Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Fijne nacht. Hoi. En uh, ja, er, wordt, er, wordt, er wordt veel gebeld, want iedereen viert natuurlijk kerst en iedereen op zijn eigen manier. En uh, nacht. met wie spreek ik? Met Bas. Hey Bas, goedenacht. Goedenacht. Jij hebt een keer... Uh... Uh... Ja, sorry. Eh? Nee, kom maar Het door. Laatste nummer wat je... Het laatste nummer dat jullie speelden, van een kwastbestuurtje net deed, mij uh, terugdenken aan uh, uh, mijn tijd in, in, uh, in Amerika. En met name New York. En zeker de eerste keer dat ik daar was, het was uh, vlak uh, voor de kerst. Ja. En uh, ja, dat is het is een toeval dat er ook mijn verjaardag uh, tijdens die vakantie uh, viel. En ik maakte kennis met uh, een Amerikaan. die uh, toen hij uh, vernam dat ik uh, net jarig uh, was uh, geweest. dat hij mij uh, uitnodigde om uh, mee te gaan aan een kerstparty. En uh, daarbij uh, bleek dat hij uh, de enige erfgenaam van uh, het Kwestkapitaal uh, uh, was. Uh, en daarbij ontdekte ik. Uh, dat ik terechtgekomen was uh, uh, te midden van uh, de rijkste van de rijkste van New York. Wauw, dan had je een hele speciale, een speciale kerst dan. Ja, dat is een hele speciale kerst. Maar nou, hoe geweest. zag het feestje er dan ik... uit als je tussen de rijkste mensen van New York zat? Um... Dat... Um... Zoals, zoals de rijkste de rijkste zich eigenlijk kunnen gedragen. Uh, heel uh, superieur. Um, maar was er dan bijvoorbeeld ook kaviaar en champagne? Oh, Een eh, bade vol met ja, champagne ja, en aardbeien? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja alles. Alles, de, de, alles was beschikbaar. Alles, letterlijk, alles was beschikbaar. Oh, heerlijk. Heb je daar ook flink van genoten toen? Uh, ik heb mijn ogen uitgekregen eigenlijk en uh, mijn oren heb, uh, lopen tuteren van, van de dingen die ik daar eigenlijk hoorde. En wat, heb je nog één ding? Stel dat je even terug gaat in de tijd en je komt daar binnen, weet je nog dan? We gaan dan even terug. Je doet die deuren open en wat zie je dan? Uh, nou, eigenlijk, wat, wat ik uh, zag, uh, was een, een zaal die, die, uh, die vol uh, mensen was. Uh, met een uh, gigantische overvloed aan, aan, aan, aan drank en, uh, <laughs> en eten. En uiteindelijk, eind van de avond, had je al het eten had je van geproefd. Van alle drank had je ook geproefd. Nou, nee, niet zo erg. Uh, wat, wat eigenlijk tijdens die, die, die, die, die eerste party gebeurde is dat ik daar werd uitgenodigd door mensen uh, die uh, een afspraak hadden bij een andere party en waarbij ik uitgenodigd werd om uh, mee te gaan. En uh, toen ik daar was aangekomen, werd ik weer uitgenodigd voor een, uh, weer een, een andere party. En uh, zo kwam ik van New York in uh, New Jersey uh, terecht. Oh. En heb ik uh, de nacht ook uh, bij mensen thuis doorgebracht in, in New Jersey. En die brachten mij de volgende dag terug naar mijn hotel in New York. Goed kerstavontuur hoor, dit zeg. En hoe doe je het nu ja. dan? Hoe vier je nu dan je, je kerstbas? Uh, alleen. Oh, alleen? Is er nog geen domper dan? Is dat niet dan een enorm verschil met hoe je toen vierde in, in New York? Um, nee, op zich niet. Vind je het ook wel lekker? Ik, ik blijf, ik, ja, ik blijf gewoon mezelf onder alle omstandigheden. Of het nou wel of geen als kerst is. is. Nee, als ik, als ik het kan. Als ik, als ik in gezelschap kan vieren, dan, dan doe ik dat. Als ik daar zin in heb. En anders gebeurt dat niet. En deze kerst? Deze kerst is alleen. En dan ga je wel, haal je dan wel net even lekker een goed stukje biefstuk of zo? Of iets nee, anders nee, dat je... Nee, nee, nee, nee. Gewoon nee, simpel nee. sec? Voor mij, voor, ja, voor mij is gewoon uh, elke dag gewoon, uh, gewoon een gewone dag. Dus ook de kerstdagen? Ook. En ook de kerstdagen, ook uh, 1 januari uh, en ook, uh, ook mijn verjaardag. Die vier gewoon als, uh, uh, als, als een maandag een in oktober. Ja, het is gewoon een dag zoals elke andere dag. En, um, um, en maar dan, he, dan maar wat, denk je wat, nog wel af en toe terug wat, wat, aan Amerika, wat, wat, toch, denk ik? Hè? Dan denk je af en toe nog wel terug aan Amerika als je daar dan zo zit. Ja, ik denk ik, ik denk je wel terug. Ik heb er gewoond. Ik heb, gewoon, ik, heb uh, ik heb daar de, de Open Mics meegemaakt. En nou, rond de Open mics uh, Dat mensen gewoon echt beginnen te jammen. Ja, dat tof. het uh, eentje begint er uh, gitaar te spelen, wel gewoon op straat uh, buiten buiten uh, een koffie en dan gaat er een tweede die, die gaat meedoen en, en dat dat, dat uh, drie of vier beginnen te zingen en, en, en, en uh, als je met mensen thuis komt uh, dat er ook spontaan gechamp wordt uh, het, het is schitterend joh klinkt echt te dat, gek dat vind ik wel dat vind ik, dat vind ik echt uh, werkelijk te gek uh, uh. Die, die, die, dat dat samen tussen mensen ja en met kerst, nou ja, daar ben je vaak met mensen om je heen. Jij vierde dan dit keer alleen. Ik wens je een hele fijne kerst, Bas. Ja, dank je. Jij en En een fijne nacht natuurlijk ook. Ja, Hoi. Groetjes. Hoe vier jij kerst? Laat het me weten. 0800 1121. En om een beetje in de sfeer te komen voor de kerst. Ja, ik kan het niet laten om deze te draaien. Geniet met me mee van Wham! en Last Christmas. Ja, ik vind hem heel erg leuk. <laughs> Last Christmas Wham. Uh, met wie ga jij kerst vieren? Wie is er voor jou special? En wie geef jij je hart? Uh, laat het me weten. 0800 1121. En het is toch zaterdagnacht, hè? dus er mag een beetje gedanst worden. Dit zijn de Killers. I best Up to the platform of surrender.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 So cool. Killers en Human. Het is uh, het einde van het jaar. En dan, uh, dan, uh, ja, dan beginnen er nieuwe dingen. En neem je ook afscheid van sommige dingen. En uh, dit is de laatste keer dat ik Joris en de liefde draai. Joris is mijn uh, vaste nachtbraakverslaggever. Maar uh, vanaf 1 januari niet meer. En dat, uh, ja, hij heeft uh, lekker uh, een beetje vakantie genomen al. Dus daarom uh, nu al dit weekend uh, zijn laatste reportage. En Joris ging altijd de straat op. En dan ja, vroeg hij echt aan ene keer aan, aan vrouwen van rond de vijftig, de andere keer aan, aan jochies van zestien. Van wat betekent liefde voor jou? En dat heeft hij ook deze keer weer gedaan. Als ik zeg liefde, wat denk je dan aan? <lacht> <lacht> Boom, pas. Ja, <lacht> ja <lacht> aan samen zijn denk ik dan. En ondertussen kijk je een beetje dromerig de straat in. Omdat ik het nu voor me zie, ja. Ja? ja ik moest het even voor me zien. En uh, dit is wat ik dan voor me zie. Samen zijn met uh, iemand waarvan je houdt. Uh, waar je graag mee wil zijn. Ja. Waar je alles mee wil delen. En wie is die gelukkige dan? Uh, nou, ik heb geen gelukkige. Ik oh. ben nog vrijgezel. Oh, ik denk nou, er komt nou een, ja, uh, een of andere prinses schijn. Ja. Ja. Nou ja, ik, nou, ik denk dan aan mijn ex-vriendin, moet ik eerlijk zeggen. Dat is uitgegaan. Alleen, uh, ja... De, de, die zie ik dan voor me als ik aan liefde denk. Nog steeds. Nog steeds? Ja, ja zeker. En hoe lang geleden is het uitgegaan dan? Uh, drie jaar geleden is het uitgegaan. En, uh, ja, het zit er nog steeds in. Ja? Ja. Nog steeds niet weg, dat gevoel? Nee. Het is, uh, nee. We zien elkaar ook nog wel eens. En uh, ja, dan uh, voel ik het wel gelijk. Maar uh, ja, het is over. Het is uit. Dus ja. Yeah. En waarom is het uitgegaan? Nou, we hadden vier jaar met elkaar. En ik ging studeren hier in Amsterdam... En ik had eigenlijk zoiets... ja, het, het, het, het, het, het, het hield me toch een soort van tegen of zo. Ik, ik, ik, ik kon niet vrij zijn in het vol voor mijn studie gaan en zo. Je had toch altijd iemand waar je, waar je rekening mee moet houden. Of die bij je moet zijn. En ik, ik, ik, ik vond dat geen uh, gezonde manier om vol voor mijn studie te gaan. Want het vergt heel veel tijd, mijn studie. Ah, kom op, man. Ja, dat is... Nee. Ja, als student heb je toch zoveel tijd. Nee, en, nee, nee. Nee, nee. Nee, oh, nee, nee, jij niet? nee, ik doe de toneelschool Amsterdam. En ja, uh, ja daar ben je eigenlijk... 24 uur mee bezig. Dus ja, yeah, ik had daar gewoon echt geen tijd voor. Elke dag denk je wel van, ja, wat ben je eigenlijk stom? Maar ik, ik ga nu wel goed door die opleiding heen. En dat vind ik toch wel het belangrijkste. Maar denk je, als je samen was geweest, dat dat niet het geval zou zijn geweest? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik... De, ik want ik vind dat ik gewoon genoeg tijd moet besteden aan, aan, aan de vrouw waarvan ik hou. Ik vind het wel heel apart dat je dan nog wel steeds verliefd op haar bent. Ja, dat, ga, dat, is, dat is misschien dan toch de ware, denk ik. Alles moet wijken. Ja. En hoe kijkt jouw extra tegenaan? Nou? Die had het daar wel heel moeilijk mee, maar die heeft nu een ander vriendje. Ja, zij is gewoon weer verliefd. Ja. ja. ja. Toen kom je waarschijnlijk als je haar tegenkomt, kom je hem ook tegen. Uh, nee, ik heb hem gelukkig nog nooit te zien. Alles gelijk in elkaar. <laughs> nee, dat niet. Nee, nee, Hij heeft groot gelijk. hoor. Het is een schat van een meid. Wat vind je nog steeds zo mooi aan haar? Nou, ze is sowieso heel mooi, vind ik. Ze is heel spontaan. Ze is heel open en... Ja, ze, ze, ze houdt van een dolletje, ze houdt van lachen en ze is ook heel zorgzaam. En daar hou ik ook al van. Iemand die heel erg zorgzaam is, die, die, waarvan je gewoon dus ziet. Want liefde is ook graag iets voor iemand willen doen. En dat ja. straalt zij heel erg uit. Uh, ja. Dat je het graag wil doen. Soms doe je dingen voor, voor, voor de liefde. Omdat je denkt, ja, zo hoort het, maar zij doet het gewoon echt vanuit het hart. Wat mis je het? ja ja ja, ja. ja. overtuigend ja. heel overtuigend ja <laughs> ja absoluut heb je dat, de liefde ook helemaal uitgeschakeld in dat opzicht ja. ook omdat je volledig voor je studie gaat ja. ik word niet verliefd en heb je wel eens een relatie dan nee geen, helemaal niks nee geen vaste relatie die drie jaar lang geen gewoon bewust geen relatie goed, je gaat wel eens een keer stappen en dan kom je wel eens een ja, vrouw, tegen kom, en, uh, vrouw tegen of zo. Of denk je gelijk, pas boom, gelijk dat gordijn voor. Ik, ben een, ja, uh, ik wil he? acteur worden <laughs> en uh, wagen het om aan mij te komen. Nee, nee, het gordijntje gaat voor en dan, en, uh, en dan zeg ik gewoon duidelijk waar het op staat. En als ja. zij dan toch nog met mij graag leuke dingen willen doen, als ik het zo mag noemen, dan, ja. dan ben, sta ik daar helemaal open voor. Als zij maar gewoon goed weten, een relatie wordt het niet. Dat nooit. Dus, dus een scharrel hier en daar, ja, dat gebeurt wel eens. Ja. Nou, gelukkig. Je ja, bent wel een dus lekkere, stil, gezonde Hollandse ja, jongen. Dat, ja. <laughs> ja, ik sta niet stil. Ja, maar denk jij ooit misschien nog, ja, je ex, waar je eigenlijk nog steeds een beetje verliefd op bent... dat je misschien toch nog straks bij elkaar gaat komen? Um, als alles achter de rug is en uh, je hebt, uh, je studie voltooid en uh, je hebt een baan gevonden als acteur? Of, uh, ik, ik, stiekem dik, diep van binnen denk ik van wel. Ik heb je met haar over dan? Ik, niet meer zo vaak, maar uh, anderhalf jaar geleden hadden het nog wel eens over dit. Toen was zij ook nog vrijgezel. Ja. En toen hadden we het wel eens over dit soort dingen. En toen zei zij ook van nou ja, als we echt bij elkaar passen, dan komen we zelf bij elkaar. En dat denk ik ook, ja. Is je studie. Eerst mijn studie, ja. Dat staat nu op nummer 1. Ja. Je hebt eigenlijk de meeste liefde op dit moment voor jezelf. Ja, ja dat, is, dat heb je heel goed gezegd. Ja. Ja, ja. Ik zorg nu voor mezelf. en uh, ja. Ik zorg dat ik een goede toekomst heb. Dat vind ik belangrijk. En dan eventueel dus ook mijn toekomstige vrouw. Ja. ja. Ik zal ze toch wel gaan missen hoor, de liefdesverhalen van Joris, die hoor je elke week hier in uh, Nachtbrakers. Maar die was de laatste en een hele mooie wel. Dit is uh, ook heel erg mooi, waarom zou ik ook geen mooie plaat draaien? Dit is Paul Weller met zijn Wildwood. just where you're blowing Get Away, waiting to feel all the dreams that say, Gonna rain, will bring you riches, all the good things you deserve now. And I said, I mean, forever trying, you're gonna find your way out of the wild. Ook wel een stijlicoon, Paul Weller. Ik weet niet of je de Nederlandse band Moog kent. Groot fan van, uh, van de man Paul Weller. En hebben ook een hele stijltje aangepast... Uh... Met, uh, met, die, met echt van die typische Engelse kapsels. En een beetje net, net in pak. Paul Weller, Wild Wood. Um, ik draai elke, elke week zo rond kwart voor vijf. De actuele platen dat is dan een plaat die iets met de, met de actualiteit te maken heeft. Iets wat in het nieuws was. En uh, ja, toen ik dit las dacht ik wel van ik moet hier. Ik heb ik er heb nog nooit aandacht aan besteed, Terwijl ik best een groot voetbalfan ben. Maar uh, Lionel Messi heeft uh, ja, vanavond het doelpuntenrecord alle tijden. Want ja, het is, hij had het al verbroken twee weken geleden. Maar nu is het seizoen dan voorbij. En uh, hij scoorde in totaal 91 goals. Vanavond maakte hij dus tegen uh, Real Valladolid, Waarschijnlijk moet je het heel anders uitspreken, want het is een Spaanse club. Maar hij is zijn 91ste doelpunt. En daarmee is hij dus de meest scorende voetballer ooit. Dat vind ik echt heel vet. En helemaal omdat de jongen pas... 25 is. En uh, nou ja, daarom uh, hier in Nachtbrakers een korte ode aan uh, de man die ook het fenomeen wordt genoemd. En terecht trouwens, Lionel Messi. Radio 1. Nachtbrakers. BNN. Frank van der Lenden. Hij maakte 3-1 en hij maakte 4-1. Alvese para Lionel Messi. Speciaal voor de beste voetballer ooit. Lionel Messi, speler van Barcelona. Hij scoorde 91 keer dit, dit jaar. Dus niet dit seizoen, maar het gaat echt over een jaar dan. Het gaat over het jaar 2012. 91 keer. Ik, uh, ik voetbal ook. Ja. <laughs> ja, Luke is net binnen, die, uh, die hoor je zo meteen met start. Op een beduidend lager niveau, maar ik weet hoe moeilijk het is om te scoren. En die man sco scoort gewoon 91 keer. Dat vind ik echt te gek. En daarom was... Uh, deze met Tina Turner is simply the best voor hem. Volgende week um, is, er, is er natuurlijk weer een Nachtbrakers. En ik loop al een beetje op de zaak vooruit, want ik heb nog 10 minuten. Um, en dan heb ik weer een, een, een muzikant in de studio. Ik heb uh, nu Kensington gehad en uh, Kees Mayfield... Dat was heel mooi. En volgende week is Jannes Graat gast. En daar heb ik heel erg veel zin in. Komt ze tussen vier en vijf uh, spelen, praten. En dan, gaan we gewoon, uh, dan zetten we een fles rode wijn op tafel. En dan hebben we het over het muzikantenleven: over seks, drugs en rock'n'roll. En om een beetje een idee te krijgen van uh, hoe zij klinkt, heb ik hier een uh, Franse plaat van haar: Jannes Graat met Les Amours Perdus. Les Amours Perdus ne seraient. Les amants délaissés peuvent toujours chercher, les amours perdus ne sont pas loin pourtant, car les amants délaissés ne peuvent tout oublier, tous les armements de cœur, tous les armes d'amour Tout le sœur moi serre-moi Dans tes bras, mon amour On s'aimera toujours, toujours, toujours Toujours, toujours Toujours, toujours Tout Les amours perdus Ne se retrouvent plus Et les amours délaissés Peuvent toujours Chercher Mes amours perdus en tous jours, mes nuit, et dans mes bras inconnus, je veux trouver l'oubli, toi tu m'aimeras, je ne te croirai pas, tout reviendra comme un jour de mes premières amours. te le sers mon cœur, tu le sers mon âme.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 ja, ik ga ook vragen uh, of ze deze doet, hoor, volgende ja, week. vind ja, ik wel mooi. Het past goed wel zo in de nacht. En Frans heeft toch altijd wel... Ja, het heeft iets romantisch. En ik uh, wou heel erg graag dat Luc dan ook Frans was geweest. Want we uh, hadden we hier een heel romantisch sfeertje kunnen creëren. Mijn vader is Frans, hè? Ja, die heet Frans waarschijnlijk. Ja. Ja. <laughs> je luistert naar Nachtbrakers Radio 1. En uh, Luc hoor je al een beetje zo uh, binnen druppelen in de studio. Toen net lachte hij me al uit toen ik vertelde dat ik voetbal voetbalde. Ja, nee... Dat dat niet, ik, ik lach. Um, het, het was meer dat, dat, jij, uh, dat jij jezelf. Uh, gelijk, een, een beetje gelijk, ja, gelijk, gelijk, gelijk stelde aan Messi. Zo van ja, Messi voetbalt en ik, uh, ja, ik, doe, uh, ik, uh, ik uh, trap zelf ook nog eens tegen ja. een balletje aan. Nee, maar daardoor weet ik hoe moeilijk het is dus om te scoren. En hij scoort <laughs> 91 keer. Ja, maar het is toch wel wat. Ik bedoel, waar, waar speel jij? Uh, bij de, de Meer? Ja, De Meer uh, acht. De meer ik denk wel dat het iets moeilijker is om te scoren bij, de meer, of bij Barcelona dan bij De ja. Meer 8. Oké, oké. Hoe vaak zou... Hoe vaak, stel, Messi komt bij jullie meevoetballen? voetballen. Ik denk Zet dat hij tien, of tien goals per wedstrijd scoort. Jawel, hè? Ja. Ik denk dat hij gewoon heen... Loopt. Ja, die dat niemand jezelf. kan stoppen behalve... Ja, die hele... doodschoppen hoor. Ja precies, dat kan natuurlijk wel altijd. Want maar... Er wordt veel geschopt. Ja. Hé hey, Luc, ik, ik, ik had het eerst anderhalf uur over kerst. Want uh, ja, het is bijna kerst. Ja. We zitten met Serious Kerst, ook natuurlijk in de... In, werken we naar kerst toe en uh, de kerstgedachte is daar heel erg zo van... Wij met, met heel Nederland verzamelen geld in voor een goed doel. Mm -hmm. Er hangen kersttakjes hier in de Radio 1-studio. Er zit een soort kerstboompje aan de, aan de kapstok daar of zo. Kersttak. Kerstkapstok. Het is de kerstkapstokje. Kerst kerst ja. en, en, en daardoor raakte ik een beetje in de kerstsfeer. En ik ben heel benieuwd hoe jij dan kerst kerstviert. Want ik weet dat jij wel een family man bent. <laughs> Hoezo dat nou je? Ik ben niet zo... Ben ik een weer? Ja. Dat valt wel mee. Ja. Jij zit best wel vaak in het oosten, waar je vandaan komt. Dat valt om. Ik zit echt niet zo vaak in het oosten. En uh, je bent Ik zit vertrouwd. toevallig, ik zit toevallig uh, morgen in het oosten, maar, of vandaag is eigenlijk. Maar. Ja. Uh, kerst, ik, ik ben niet zo kerstvier eigenlijk. Ik uh, doe eerste kerstdag bij mijn schoonouders, ouders van Simone. En die, uh, uh, en dat vieren, dan doen we gewoon, dan ben ik van een uurtje of drie, vier of zo. En, uh, eten jullie? Eten we. Wel en dan ga je een uurtje of tien wel winnen. Ja, Het is oké. geen gekke gij. Nee, nee. En, dan, uh, en de volgende dag... Uh, omdat ik ga nu al naar mijn ouders toe ook uh, vandaag. Dus doe ik niet met kerst nog een keer. Nee. Dan oh, dan dan mag even. je dan overslaan wel. Mag ik van, nee, de familie, dan... van de familie. Van de familie. Ik zeg dan hey, blij, je blijf. Blijf, blijf, blijf een lekker <laughs> dagje thuis, jongen. Dus dan ga ik lekker, uh, ging lekker filmpjes kijken. Oh ja, want dat hoor ik vaker. Ik hoor ik veel van luisteraars ook dat we ook filmpjes gaan kijken. Dat is het ja. ook wel echt één van de twee dagen... Als een rustdag pakken. Ja. Nou, dat vind ik wel lekker. Vorig jaar heb ik, heb ik iedereen, dat was ook wel leuk... ...heb ik iedereen uitgenodigd bij mij thuis voor het eerst. Ja. Dus uh, in plaats van dat je naar je ouders toe gaat... Uh, ...kwamen mijn ouders bij, bij ons. En, en uh, de ouders van Simone dus ook. Dus dan hadden we, op eerste kerstdag gingen, we gewoon, gingen wij koken voor hen. Dus, dus eigenlijk omgekeerde wereld. Ja, het is dus eigenlijk dus totaal omgekeerde wereld natuurlijk. En, uh, maar dat was hartstikke leuk. Want dan uh, ten eerste heb je dan alles... Uh, ...dat is leuk, want dan ga je gewoon, dan kun je lekker en lekker, lekker drinken ook en zo. En, uh, ja, want je hoeft niet meer met die auto. Nee, dus dat was heel. Kun kon je gewoon echt gewoon een leuk kerstfeest van maken. En uh, niet dat dat nou per se onderdeel is van, maar goed, het is toch lekker. En uh, we hadden heel lekker gekookt. En de, maar de tweede dag, ja, dan hoef je alleen een beetje op te ruimen. Dan ben je klaar. Dan hoef je nergens meer naartoe. Nee, want ja. je hebt twee vliegen in één klap geslagen. Ja, je hebt twee vliegen in één klap. En dat is dan een beetje hoe je normaal kerst viert dan wel. Dat je toch even bij de schoonfamilie of je eigen familie langs gaat. Ja. Heb je wel eens een hele bizarre kerst gevierd? Bijvoorbeeld niet in Nederland of, of met, met, op een hele rare plek? Nee, eigenlijk niet. Ik vier altijd al. Uh... Een heel traditioneel kerst. Nou ja, nee, want ik moest dus, ik moest dus vroeger moest ik dus, ik moest altijd werken met kerst. Ik heb, ik heb echt oh. de afgelopen vijf jaar elke altijd moeten werken met kerst. En nu ben ik voor het eerst, bedoel, dit is mijn laatste werkdag, en dan ben ik gewoon twee weken vrij. Wat lekker. En dan, uh, dus ik ben ook gewoon kerstavond ben ik ook gewoon uh, vrij. Omdat, en, komt dat omdat je een ster bent nu? Omdat ik nu een, ik nu, uh, ja, ik nu een vast contract heb, kan ik dat kan ik oh, gewoon zeggen tegen de baas. Hey, ja. uh, hoepel lekker op, ik ga lekker, blijf lekker thuis. Nee ja, ja ik heb miljoenen miljoen vakantiedagen over. Dus. Miljoenen contracten ook. Ja, miljoenen contracten nee, ik, ik weet het wel. want messie Messi ben ik van de radio. Ook ja zegt nu van, ik moest altijd werken met kerst. Terwijl we erover praten. Ik weet nog, twee jaar geleden uh, was uh, Serious Quest ook, wat nu ook uh, vol aan de gang is. Ja. En toen moest ik op kerstavond ook werken, want dan is het de finale avond. En toen zat ik daar met, met drie collega's. Zaten we in een lekkende fietsenstalling in Eindhoven. Ja. Op kerstavond ons kerstdiner te eten. Heerlijk toch? Ja, het had ook wel weer iets. Maar toen dacht ik wel van, oh ja. ja, dat, ja dat, de Kerst is dan toch wel voor mij wel een beetje speciaal. nog. had ik het wel het liefst dan met vrienden dan wel familie wil vieren. Ja, ik heb ooit een keer, uh, uh, werkte ik ook voor Syriose Quest, dat was in 2009 geloof ik. Ja, 2009, toen uh, moest ik met, uh, uh, met uh, uh, Timo Perlin van 3FM, moest ik liften van Malmö naar uh, Nederland terug en toen uh, kwamen we uiteindelijk aan en was echt een enorme reis geweest, waar we vijf dagen mee bezig geweest of zes dagen, zoiets. En koud en weet ik veel wat. En slapen in teentjes midden in de winter. Het was echt een enorme trip. Het was gewoon, gewoon nou ja, je, je kent het gewoon echt. Dat je, dat je eigenlijk alleen maar wakker bent. En toen was ik op een gegeven moment weer terug in Hilversum, waar ik dan woon. En, uh, en toen uh, was ik met de trein terug en liep, en liep ja. ik terug naar huis terug. En dan ben je in één keer helemaal alleen. Ja. En terwijl je alleen uit die, uit die rush komt. komt. En, da, en dan, dan die drukte in Breda, geloof ik, was het. En dan ineens thuis. En toen kreeg ik gewoon een bloedneus. Dus liep ik op kerstavond Hè? liep ik dus met zo'n bloedneus. En het sneeuwde ook een klein beetje. Oh, no, liep ik dus met zo'n bloedneus zo... Ja, ik kon ook nee, Ik had er geen zakdoekjes of zo. Nee. Ik had ook niet mijn jas helemaal verkloot. Dus liep ik liep gewoon met... Ja, mijn bloede hand in het bloede... witte landschap. Ja, maar gewoon door, ik denk door, door ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Maar ik denk dat gewoon een beetje door de, door de druk te komen. Zo. Ik heb dat vrij snel hoor, maar het uh, was wel, uh, uh, toen dacht ik ook van, is dit, al, is dit dan de kerstavond? Uh, ja, maar dan heb je wel, dan heb je eerste kerstdag nodig om bij te komen. En tweede kerstdag kan je dan een beetje... Ja, uh... ik, was, ik lag helemaal af eerste kerstdag toen. Ja. Want uh, uh, uh, uh, ik had toen vierde, dan uh, gingen we naar mijn schoonouders, geloof ik. Eerste kerstdag. Nou toen, ja, dan leg je, dan lig je gewoon, eigenlijk gewoon liefst lekker slapen. Ik lag wel op tijd in. Tien uur. Oh, de avond tevoren. Dus Hé, hey, uh, zometeen ga jij van start. Met start. Ja. Uitroepteken. Ga je, uh, wat ga je doen? Um, nou, ik ga... Uh, het is een beetje een speciale uitzending. Sowieso. Lekker van kerstplaatjes. Ik heb echt mooie oh, kerstplaatjes uitgekozen. Heerlijk. Maar echt leuk. Gewoon die je niet zo vaak hoort. Of die je misschien wel vaak hoort. Maar dan in een andere versie. Ik ben echt even, ik ben even, even gaan grasduiken. Maar kan je al een tipje van de sluier oplichten? Uh, jawel. Uh, Ken je de, de band de thrills? Nee. Ken je wel toch? Van Big Sur. ja, is een band uit, uh, uit Ierland. En die, hebben een, uh, die, die maken eigenlijk heel van die Californië beachpop uh, muziek. En die hebben een kerstplaatje gekocht. Nou, dat, soort, dat soort dingen allemaal en zo. En we gaan het hebben ondertussen over hoogtepunten. Dus het hoogtepunt van 2012. Een je terugblikken. Denk, ja, denk, als jij er ook even over na wilt denken... wil ik graag zo meteen nog even een minuutje van jou ook weten... wat jouw hoogtepunt was. Ja. Uh, en inderdaad gewoon ja, wat, wat je eigen persoonlijke hoogtepunt is geweest. Dus dat kan... Nou ja, studeren zijn of een, of een mooie reis die je hebt gemaakt. Nou, dat soort dingen allemaal. En je hebt natuurlijk al de hele week nagedacht wat jouw hoogtepunt was. Ik uh, vind ik gek, daar moet ik zelf ook nog even over nadenken. Heb je daar nog een cadeautje voor? Natuurlijk heb we nou daarover oh. nagedacht, joh. Heb ik. ik heb nog een cadeautje voor je, Frank. Oh je ja, cadeautjes zonder. Hebben we nog een minuut? Ja. ik uh, Heb ook iets voor je? Ik dacht van, nou, voordat je, je zelf je eigen hoogtepunt niet weet, dacht ik van, nou, wat ik denk, ik denk dat jouw hoogtepunt is geweest. Dat het feit dat je een single feestje bent begonnen. Ja. Feestje met allerlei waar je eigen singletjes mag me uitzoeken. Toen heb ik een singletje voor je meegenomen. Hé. Hey. Laat ik in de kast liggen. Charlie D. Charlie idee. Ik my weet my niet helemaal of je er een was, maar. Yeah. <laughs> Ja, zo vaak. Ik heb natuurlijk niet meer zoveel singeltjes. Nee. nee ah. Wie heeft er tegenwoordig nog singeltjes? Ja, zelf. Ik heb uh, ja, eigenlijk... Ik was dus de hele week op Serious Request in Enschede. Ik ga er morgen ook weer naartoe. En ik, uh, ik, ik liep daar door de backstage ruimte, wat trouwens in een kerk is. Dat is ja. echt te gek is. Je kan het uh, ja, dat kan je ook zien. En ik heb een poster voor je meegenomen ah. met Serious Request. Ah, daar is hey, erop. dat was een beetje mijn week wat ik heb meegemaakt. Dus vandaar. Heel cool. Zometeen dus Luc met start. En het gaat over hoogtepunten. Je mag inbellen. 0800 1121. Dit was uh, Nachtwakers voor... Deze week, volgende week ben ik er weer. Hoitjes.